Uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NMS op 3. Door de zon en hoge temperaturen is het de eerste zachte dag van het jaar. De lentekriebels zijn door het hele land voelbaar, we zijn er massaal op uit. In Hengelo gaat het hard met de bolletjes ijs. Anderhalve liter, dus uh, kan ik thuis weer even netjes per dag. Iets verderop in Weerselo vliegt het barbecuevlees over de toonbank. We merken echt wel dat mensen zin hebben in het voorjaar en dan uh, lekker buiten eten, lekker barbecue. Ja. Oh, al veel barbecuevlees verkocht? Ja, gisteren meteen al. Ja, ja. En ook bij dit tuincentrum bij Hengelo is het druk met de click-and-collect-service. Veel mensen fleuren de tuin vandaag op. iedereen wil de tuin in. En nou, dit is het enige wat we dan een beetje kunnen. Het afhalen en via de webshop bestellen en telefonisch bestellen. En wat dat betreft, als het mooi weer wordt, begint het te kriebelen bij de mensen. Op het Malieveld in Den Haag staan zo'n 100 mensen te protesteren. protest tegen politiegeweld was geannuleerd door de organisatie... Er zijn dus toch mensen op afgekomen. Sommigen ook om te protesteren tegen de coronaregels. Dit geluid heb je al lang niet meer gehoord. Oh Voor het eerst sinds maanden werd er in een volle zaal opgetreden door een cabaretier. Guido Weijers stond vanmiddag in Utrecht als test... om te zien hoe zo'n evenement coronaproof kan worden gehouden. Morgen wordt er ook nog getest tijdens een voetbalwedstrijd. En volgende maand zijn er ook twee proeffestivals. Nog iets minder dan een maand en dan mogen we weer stemmen. En dat zorgt bij jonge mensen voor veel politieke vragen. Hoe zorgen we de komende jaar voor dat de 20-ers en 30-ers ook zelfstandig een huis kunnen betalen? Waarom willen we zoveel geld investeren in Nederland groener te maken... als we in andere landen misschien meer winst kunnen behalen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle jongeren gelijke kansen krijgen? Nou, weet je nou nog niet precies welk bolletje je wil inkleuren? Dan helpen we je een beetje. Vanavond om 7 uur gaan mijn collega's van nmso 3 een uur lang live op YouTube... in gesprek met VVD-leider Rutte. En de hele week schuiven er politici aan om vragen van jonge mensen te beantwoorden. Check daarvoor elke avond de YouTube van NOS op 3. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Kouder dan 6 graden wordt het niet. Morgen opnieuw een stralende dag. Veel zon. Nog iets warmer dan vandaag. Het kan zelfs 18 graden worden in Limburg. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 That she knows will make you weak. She'll say anything to get you back again. Oh, but don't you let her in. Don't believe it when she's telling you how much she's gonna change. They're just words you've heard before. Remember all those times And all those lines And how you've cried Heart be strong Don't fall No reason why you should care You're too easy to break Be strong Try to find some way Not to think about those nights Nights spent in a arms You've got to find the strength Strength to stay away this time Don't forget every smile is worth a hundred tears to cry Don't forget she said goodbye and how you thought you died to Be strong. Hey, ja, we hebben ook uh, zo direct uh, iemand in de uitzending. Eerst ga ik nog even een, uh, een lekker Nederlandstalig plaatje draaien. En dan uh, ben ik zo bij u terug. Ik zou zeggen welkom. Even kijken, ja, dan moet je wel een schijf open zetten. Zo, ja. En dan ben ik zo weer bij je terug. Welkom, goedemiddag. En tot voor jullie tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Frithij. En uh, als je een beetje vroeg gereden bent... Ik zou zeggen, eet smakelijk en uh, anders voor uh, straks. jou ja. niet laten gaan. Maar pas nu zie ik in, jij hebt mij al bedoverd. Mijn hart veroverd. Nu wil ik jou zeggen. Dat is waar ik naar nou Voel ik me bevrijd, want ik besloot er voor te gaan. Deze weg die jij leidt, laat me in vuur en vlam staan. En ook hier zie ik in, jij. En dat is uh, Jacqueline Stok. Jacqueline, een hele goede middag. Goedemiddag. Ja, goede reis gehad hier naartoe. Ja, heerlijk. Ja. Met het zonnetje op de ramen, heerlijk. Oh, ik was, uh, wou net zeggen met zonnetje in de rug. Maar... Nee, nee, nee. Dat <laughs> dat weer niet. Nee, nee, nee. Oké. Okay. Hey, um, ja, jij zit hier vanwege jouw... Uh, ja. Uh, carrière eigenlijk, hè? Ja, uh, ja. Je hebt uh, een nieuwe single uitgebracht. Of tenminste twee in dit twee geval. Twee zelf. ja. Een ja. A- en een B-kant, uh, laten we het zo zeggen. <laughs> ja, ja. Ja. De oude benaming, ja. Ja. Hey, um, ja, ja. Vertel eens even wat over jezelf voor de, voor de luisteraars thuis. Dat is, uh, dat is goed. Ja, uit Schiedam uh, kom ik. Ja. Um, uh, in het dagelijks leven ben ik uh, juffrouw en uh, daarnaast... Uh, uh, ben ik uh, hard uh, bezig om een, een, een zangcarrière op poten te zetten. Uh, um, en ik zing nog niet zo heel erg lang. Dus het is heel erg leuk wat er allemaal zo uh, gebeurd is. Ja, want dan kun je dat combineren dan. Uh, je bent een schooljuffrouw. Uh, ja, ja. Lager school, basisschool. Ja, basisschool. basisschool. Ja, ja. De vervelende kring allemaal. Dat nou, is een hartstikke lief. Nee, ja, goed. Het is eigenlijk zo gekomen dat ik wel altijd uh, karaoke erg leuk vond. Ja. Dat, dat, dat deed ik af en toe. Ja. Uh, tot het moment dat ik dacht... Uh, nou ja, dat vind ik toch wel erg leuk. Dat moet ik wat vaker doen. En uh, van daaruit uh, ben ik uh, naar talentenjachten gegaan. Omdat dat gezegd werd van... Joh, ga dat eens proberen. Ja. En uh, nee, goed, dan, dan breid je je netwerk steeds meer uit. En dan ga je een keer op een releasefeestje uh, bij iemand... Uh, Word je gevraagd om te zingen. Uh, nou goed, en dan zing je thuis. Dat was eigenlijk in de eerste lockdown vorig jaar. Uh, dat ik uh, dan maar thuis ook uh, ging uh, zingen, hè, live op Facebook. Dat uh, deed iedereen, dus dat deed ik ook. <lacht> en uh, ja, goed, van daaruit krijg ik ook weer uh, leuke reacties. En zo kwam ik weer eens bij, uh, ja, bij een radiostudio. werd ik uitgenodigd door uh, bijvoorbeeld uh, Noordkop Radio. En, uh, en inmiddels ook wel wat andere studio's. en uh, radiostudio's waar ik uh, uh, ja, kennis mee had gemaakt. En uh, van daaruit um, werd ik gehoord door een uh, producer van uh, de Oso Records. Records. Ja. Die hoorde mij live daar zingen. En die heeft uh, contact opgenomen. En zo zijn we gaan uh, kletsen. Rond de tafel gaan zitten. Rond de tafel gaan en, uh, zitten. Uh, ja. En uh, daar kwamen toen niet één, maar twee singles uit. Oké. Ja, okay. ja uh, leuk. In ieder geval, ja. Uh, In uh, uh, een daarom zeg ik A en de B-kant. Ja, ja. En uh, nou ja, gaan we, straks gaan we er eventjes wat, uh, ja, alle twee draaien, uh, draaien ja, eigenlijk. Leuk. He, want je bent hier gewoon uh, ja, een dik uur. En, uh, ik ga eerst even een ander plaatje draaien als je dat niet erg vindt nee, hoor. Goed. Maar, goed, doe maar. <laughs> ja, in ieder geval gaan we de, een, een Nederlandstalig nummer draaien van Jan Wagner. En zijn nieuwe single heet Ik Wil Bij Jou Zijn. Of Bij Je Zijn. Zo is het, ja. Blijf luisteren. Entertainer voor jou. Tot de klokjes van 7 uur. En te gast hier is Jack en Stok.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 Je zijn, al is die kans voor mij een ogenblik. Ik wil bij je zijn. Een beetje country westernachtige klonken van Django Wagner. En ik wil bij je zijn. Ja, wat vind je van eigenlijk van dit, dit soort muziek, uh, Jacqueline? Ik ben zelf niet zo van Nederlandstalig uh, zingen, maar ik kan het wel waarderen. Ah, okay. Maar ik vind het een leuke cover. Ja, uh, het is. Uh, het is uh, ja, even weer wat anders van hem natuurlijk. Ja. Een beetje country uh, ja. Ja, western. We. Uh, ja. ja, daar hou ik van. <laughs> hey, ehm. Um, ja. Welke, welk nummer was eigenlijk het uh, eerste? Is dat Sweet Memories? Ja, of, uh, ja dat is zeker two? Sweet Memories. Ja. Oké. Okay. Ja. En, en is dat, uh, waarom wilde je nou, dit doen eigenlijk? Um, het, het originele nummer, uh, The French Song... is eigenlijk een nummer wat ik ook altijd al uh, zong... met uh, optredens en karaoke. Is een nummer wat gewoon heel dicht bij mij uh, ligt. Dat heeft een beetje te maken met de, gewoon de herinnering van vroeger. Dit zijn wel dingen die ik uh, van huis uit heb meegekregen. Wat altijd wel... Uh, ja, mijn favoriete muziek is geweest, Lucille Starr, de, de zangeres, een Canadese zangeres. Ja, daar ben ik wel echt wel fan van. Er zijn, ik, okay. ja, al haar nummers wel. Ja. Um, en toen ik met uh, uh, de Ozo Records in, uh, in contact kwam, hadden we het over, nou wat gaan we doen en uh, wat vind je allemaal leuk? Nou goed, toen kwam hij eigenlijk op dit nummer uit. En uh, toen zei hij, weet je wat, ik, ik ga ermee aan de slag. We gaan er wat leuks mee, uh, mee maken. Uh, en zo hebben we eigenlijk uh, aangepakt. Het Franse stukje tekst is eruit gehaald. Uh, Engels is uh, bewaard en wat aangepast. Um, en, en toen werd dit uh, geboren. We hebben hem um, nu Sweet Memories genoemd. Uh, omdat je hem eigenlijk niet meer de French song kan noemen als er geen Frans meer in zit. Nou ja. Uh, en het past ook gewoon wel bij, bij de tekst. Dus, dus dit is niet, niet helemaal toevallig. Maar wel omdat het gewoon bij me past. Wat ja. ik wel mooi vind. En daarmee zijn we gewoon begonnen. Ja, hier voel je je eigen goed bij, Laten we zo zeggen. Ja, ja. Ik, ik hou van uh, oldies, ik hou van countries. Uh, zolang de tekst me aanspreekt, dan is het, uh, dan is het goed. Maar daar, daar, daar ligt wel echt mijn, uh, mijn hart, ja. Ik denk dat we hem eventjes gaan uh, ja, beluisteren. Ja, dat is goed. Sweet <laughs> Memories, Jacqueline Stok. Ik wou net zeggen, we blijf nou? <laughs> <laughs> maar ze is hier, dames en Bye. heren. Je hebt het die na Jacqueline Stok. En dit is Sweet Memories. Ja, ja ik, ik, ik ken natuurlijk de originele versie. En ja, als ik het dan zo hoort, ja, een nieuw jasje. Ja, lekker. Ja, dat, dat was ook de, de bedoeling. Er is dus een heel nieuw uh, muziekarrangement gemaakt. Ja. En gewoon met, ja, weet je, zeker dat instrumentale stukje, daar hoor je zoveel. Ja. En... Uh, ja, daar kan ik gewoon nog steeds mijn ogen bij sluiten... en een beetje wegdromen, ja, ja. Zeg maar. Ja, maar ja. Dat is, ja dat, deze melodie die leent zich daar zo ja, voor. Ja, het is een heerlijke ja, wegzwijmende dat je ergens ja. eigenlijk op het terrasje zit... zo in het zonnetje. Juist. Ja. Juist. Wat helaas nu niet gaat. Nee, maar. nee, nee. <laughs> helaas, maar goed. We hopen in ieder geval op betere tijden. En ja dat, dat deze plaat dan ook nog een succes mag worden, natuurlijk. Ik hoop het, ja. Ja, ja je weet het nooit, zeg ik altijd. En uh, ja... Nou ja, hij is ook pas net een week uit. We hebben echt wel heel veel leuke reacties gekregen. Dus ja, maar goed, we uh, mogen niet klagen over de, de aandacht tot nu toe. Dus dat is erg leuk. Ja, en, maar we hebben er dadelijk nog eentje. Ja, in absoluut. Ja, ja. En dat is ook zo'n lekkere plaat. Ja. Alleen is net even, net even een andere kant op. Ja, klopt. En ja. Dat, maar die gaan we, ja, gaan we straks eventjes beluisteren. We gaan nu eens even, een, uh, even kijken wat gaan we doen. Uh, ja, ik, ik was eigenlijk uh, aan het rommelen. <laughs> we gaan eventjes een ander plaatje draaien en uh, digits en we hebben het over always. Dus uh, ja, een beetje moderne muziek, om het maar zo te zeggen. Ja. I swear we do the best we can. I always I all day. If they wanna play, we we'll make them all pay. Big way on the way. While my patience running thin in LA. Cookie, cookie, I'm no text typing yeah. Yes baby Rookie, rookie. I'm oh. Mark Morrison Max. fuck it for me son fuck it give me like Like UK tours Cause these days that check are coming Money counter If Oh ja. hey, Goedemiddag. Uh, ja, ja, ik, ik, ik denk nog steeds goede uh, avond, maar ja, ja, nee, nou. Nou, mijn tijd is hem uh, eventjes weer uh, teruggezet naar de oude tijd, gelukkig, oh, okay. dus uh, <laughs> vandaar. <laughs> hey, we bellen natuurlijk vanwege jouw nieuwe single, in mijn dromen. Ja, klopt. Ja, want, uh, zo te zien gaat hij goed? Ja, ja, ik mag niet klagen, nee. nee het, toch? Nee, het gaat heel lekker, hij staat her en der in uh, diverse lijstjes en uh, uh, nou ja, bij de, bij de... Kom uh, co collega's van de AFRO uh, Trust, zeg maar. Ja, ja, ja. Uh, en alle, alle andere zenders, zeker. Ja, ja de, hoe, hoe is deze single tot, uh, tot stand gekomen? Of uh, had je daar uh, in één keer een. Uh, zat je uh, s'nachts op een uh, Kamer 100 en dacht je van. hé, uh, hey, dat wordt het? Hey, een nieuw hm. idee. Ja, het is uh, eigenlijk. Tot stand gekomen. Uh, nou ja, ik ben werkzaam als producer in uh, mijn eigen bedrijf, zeg maar. En ja. ik werk mee samen met Hans Aalbers, ook een bekende producer in uh, Neder-Oostenberg. Ja. En uh, nou, in september ongeveer, toen, toen was het eigenlijk al september, oktober. Uh, toen waren we even, toen konden, we, konden we nog uit eten. Zeg maar, en uh, Dus uh, ja. De avond, toen kwamen we aan de praat, aan de praat, maar uh, toen gaan we op, nou, op, een, op een, het maken van een nieuwe single en uh, zijn we wat gaan brainstormen. En uh, ja, zo is het eigenlijk wel een beetje gegaan, eigenlijk uh, meer op een bierpultje bij wijze van spreken, zijn er wat, uh, wat kernen of wat, wat trefwoorden neergezet. En uh, ja, toen later in de studio uh, zijn we gaan zitten, een keyboard erbij, een en een gitaar erbij en uh, ja, uh, zijn we gaan, gaan schrijven en uh, ja, beide houden we van deze muziek. ...van de, ja, de volk uh, en, uh, en ook wel een beetje de piratenmuziek, om het zo maar te zeggen. ja, ja, ja. ja Dus uh, ja, het is eigenlijk heel uh, organisch gegaan allemaal zo. En uh, ja, het, het is een liedje wat ook wel uh, best wel bij me past. En uh, ook, uh, ja, ook uh, qua, uh, qua tekst, ik maak fouten, ik maak uh, van, die, ja, van die lullige fouten eigenlijk. En daar gaat het een beetje over. Ik geef mijn trui verkeerd om aan en ik ben de hele dag aan het dromen... Ja. Dromen over een mooie vrouw, over een mooie godin. En, uh, ja, wie niet? <laughs> dus ja, wat dat betreft. Ja. Uh, misschien herkennen ja, heel veel mensen zich daarin. En dat, dat blijkt misschien nog wel. Want uh, ja, ja het, het is niet normaal eigenlijk. Eigenlijk is het wel... Uh, ja, van alle singles die ik heb uitgebracht... Is dit wel... Ja, toch wel degene die het, die het snelst... Overal in de playlistjes komt. En uh, ja, op Spotify ook enorm goed... Uh, uh, Sky High Raid, right, zeg maar. Dus dat gaat helemaal lekker. Ja, ja, wij zeggen altijd van. Uh, Oeh, dat is lekker. Zoiets, toch? Nou, dat is zeker lekker. Hè. <laughs> hey, en uh, waar kunnen mensen jou vinden, oh, joh? Nou, natuurlijk op de social media-kanalen. Dat kan via uh, Instagram. Ja. Dan kunnen ze me even volgen en op Facebook. En, uh, nou ja, mocht je denken van, nou, ik wil vanavond even de clippen kijken, dan kan het natuurlijk ook via YouTube. En uh, nou, voor onderweg, mochten ze jullie niet kunnen ontvangen. Ja, we zijn overal te ontvangen hoor. Ja, daarom. Nou ja, misschien. De... Ja, ja, als je je mobiel, uh, als je een USB-aansluiting in je auto hebt en je hebt uh, een, een telefoon. Dan, uh, en je gaat gewoon ah, naar ja. www.zvmartiest.nl. Ja, ik weet het. Ik weet nou, het. Ik kan dan kan je gewoon maar luisteren. Over de, hele, over de hele wereld, inderdaad. Ja, ja, ja. Maar goed, inderdaad. Uh, ze kunnen het overal uh, opkrijgen. Hè? Dus, uh, ja. ja. Ik zou zeggen, ik kondig hem lekker aan. Nou, hier is het dan live op de radio uh, in mijn drogen. Dankjewel, Arjan. En uh, jullie ook bedankt. Ja, ja. Graag gedaan. En uh, tot de volgende keer, hè. Oké, okay, super. Hoi, hoi. Hoi. Van nature zit ik dagenlang te dromen. Mijn trui verkeert om aan, en dat komt alleen door jou. De dagen zijn zo lang, voelt als weken. Ik mis je om me heen, jij bent waar ik zo van hou. In mijn dromen zie ik jou als een godin. Zeker Volle kracht vooruit, Niks staat ons in de weg Zal er altijd voor je zijn Dat moet je weten Mijn droom is werkelijkheid Voor altijd onderweg In mijn dromen Zie ik jou Dus het nummer is alweer voorbij. Hè? Zo gaat dat, uh, Jacqueline? Ja, ik, uh, ik merk het. <laughs> hey, en uh, ja, het andere nummer. Uh, is het idee tegelijk ontstaan? Of, of... Nou, nee. nee. Uh, we waren uh, klaar met uh, het opnemen van uh, Sweet Memories. En uh, we hadden een afspraak dat ik zou komen luisteren naar hoe het uh, allemaal was geworden. Ik heb zelf wat backing vocals gedaan. En uh, er zijn ook nog wat andere uh, de, de, ook nog wat backing focus door anderen gedaan. Dus ik had het eindresultaat nog niet gehoord. Dus daar hadden we een afspraak voor. Uh, nou ja, we waren tevreden over het eindresultaat. En van, ja, wat nu? En uh, toen zei Gerjo van de Yozo Records... Ja, ik, ik, ik heb eigenlijk nog wel een idee. Ik heb, uh, ik heb een beetje ergens over wakker gelegen. Ik heb nog een... Uh, wat, wat zou je hiervan vinden? Het is ook wel heel symbolisch. Dus uh, It Takes Two is, uh, is uh, het tweede nummer... Ook wel vanuit de symboliek van... je komt met twee dingen, je hebt twee dingen... je hebt elkaar nodig... Je het beste komt in, in twee fout. Dus waarom gaan we niet gewoon met twee singles? Um, en zo kwam het bij Itex toe. Daar had hij zelf al een heel mooi arrangement voor gemaakt. Uh, precies eigenlijk in mijn straatje. Um, best wel voor, voor een lage vocalist. Nou, ik, ben best wel, ik heb best wel een lage stem. Ja. Uh, dus dat hebben we geprobeerd. En dat was gewoon meteen wat we... dat, dat klopte gewoon meteen. Ja, want uh, jij hebt ook uh, zangeres of niet? Nee. Nee, dus nee. Gewoon, uh, gewoon spontaan. Ja, ja. Ja, ja, het is een nou, beetje dat, zo, dat, zo. Nou ja, het ge ja. nou ja, gebeurt er. Ik bedoel, uh, voorbeeld daarvan is ook uh, Gordon, bij wijze van spreken. Uh, Gerard Joling ook, volgens mij. Die hebben ook eigenlijk nooit uh, echt zangles gehad. Dus. Nou ja, weet je, het is, um, uh, het, het, het, het is goed voor je. Ik, ik heb wel een keer een poging gedaan, maar het was gewoon geen match met... Uh, met de, de de zanglerares zeg maar ja goed en toen kwam de hele lockdown dat ja ik ga niet onnodig mensen over de vloer dus ja. uh, uh, weet je en het, en het gaat gewoon prima nu dus, en ik zing thuis veel ik heb mijn eigen oefenruimte thuis dus ik ja, uh, blijf lekker ja. bezig ja, ja. en uh, ja weet je dus it takes is gewoon een beetje een, een cadeautje maar uh, ook wel gewoon symbolisch voor wij zijn gewoon we komen gewoon met twee singles uit Weet je wat we gaan doen? Nou. We gaan hem nog niet draaien. We, niet we draaien. laten ze nog eventjes ja, in spanning. Je die mop, ja. ja. <laughs> nee, is goed. Uh, ja. nee, maar je kent Bugfish. Wat zeg je? Bugfish. Bugfish? Huh? Nee. Huh? En uh, dit melodietje misschien? Komt dat bekend voor? Ja. ja, ja. Bugfish. Oké. Okay. En the land of make-believe. Nou, gooi hem erin. Oké. Okay. Christina. En te gast hebben we in de studio Jacqueline Stok. Ja, ze heeft uh, twee singles uitgebracht. Eén hebben we daar uh, net uh, kunnen luisteren. Maar we hebben er nog eentje achter de hand, natuurlijk. En ja, uh, yeah, it takes two, baby, it takes two. Ja, het, uh, maar dan ook weer in een heel ander jasje. Ja, Ja, ja. maar uh, ja, daarom daar moeten ze gewoon nog even lekker blijven luisteren. Yeah. En dan uh, <laughs> komt het helemaal goed. Dit was uh, Bugfish en uh, ja, Land of Make-Believe. Dus onthou hem, hè. Bugfish. Uh, hij is wel erg leuk. Ja, <laughs> ja toch? <laughs> ja, uh, ja. Wat, hoe zie jij uh, uh, jouw toekomst? In de muziek dan? Ja, ja, in de muziek. Ja, want gezien uh, hè, je bent lerares op een, een basisschool, yeah. de muziek... Uh, nou ken ik daar een, een, een mannelijke uh, ja, collega eigenlijk, zeg maar. Mm -hmm. Die is ook leraar op een school en die combineert dat ook uh, eigenlijk heel goed. Nou ja, weet je, ik, uh, ben, ben, ik, ben, ik heb zelf ook kinderen thuis, dus ik ben ook moeder. Dus ik werk part-time. En uh, de, de optredens die we hadden net voor al die lockdown, uh, tafereelen, dat, dat ging allemaal prima. He, dat had ik nog de donderdag, vrijdag, zaterdag en, uh, en de zondag over. Uh, en mijn kinderen weten dat en ze vinden het ook leuk. Dus uh, ze gaan ook wel eens mee. Um, weet je, wij, wij gaan hierna gewoon weer lekker door uh, in de studio. Dus wij uh, zijn ook nog niet uh, klaar. Uh, dus we gaan binnenkort alweer brainstormen over uh, de derde single... Uh, en weet je, of we nou wel of niet kunnen optreden... Dat, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Zeker voor mijn genre niet, denk ik. Ja. Uh, dus ja, weet je, ik, ik, ik ben benieuwd wat het allemaal gaat brengen. Maar wij, wij gaan gewoon lekker door met muziek maken. Daar, uh, daar gaat het even om. Uh, en uh, ja, weet je, als de horeca open gaat, dat is weer superleuk. En het geeft ook weer mogelijkheden. Uh, en dat hoop ik ook voor iedereen, zeker voor alle ondernemers... Ja, zo snel mogelijk. Zo snel ik, ja. mogelijk, ja, ja. Natuurlijk, natuurlijk. Maar voor, voor mij, wij gaan gewoon lekker door. Ja, ik ja. zeg altijd, de, de mensen die, die maken er zelf een probleem van eigenlijk. Want ja, de horeca uh, gelegenheden gelegenheden, ja, die doen er eigenlijk alles aan. Nou, zeker. Ja. En de mensen maken er zelf een potje van. Ja. Al hebben ze dat soms zelf niet in de gaten. Moet ik er ook bij zeggen natuurlijk. Ja. Maar goed, uh, ja. Als ze, als ze een beetje opletten, dan, dan, dan gaat het allemaal wel weer goed komen. En zeker tegen de zomer, hoop ik. Ja, natuurlijk. Maar ja, weet je, het is leuk om weer dadelijk te kunnen optreden. Uh, maar wat betreft deze singles, ja, weet je, ook deze staan op Spotify en op deze. en uh, noem maar op. Overal te downloaden. Dus. Uh... Uh, en, en dat gaat nu prima. Dat, uh, dat hoor je net ook uh, van mijn collega aan de telefoon. Ja, ja. Het gaat even op deze manier. Ja, want een paar dagen geleden is hij... Uh, ja, uh, een week, een week, uh, week uh, geleden. Uh, ja. Is, is hij uh, online gekomen, ja. zeg maar. Ja, het gaat goed. Ja. En uh, ja, voor zover ik zie, gaat het prima. Ja, het gaat <laughs> goed, ja. dat is, dat is heel <laughs> erg leuk. Dus, uh, nee hoor, het is zo kort en dan uh, toch wel zoveel leuke reacties. Ja, dat is uh, helemaal top. Ja, uh, zullen we gaan draaien? Ja, of? doe maar. Ja? Ja. Zullen we dat doen? <laughs> doe <maar. laughs> Oké. Okay. Uh, it takes two, Jacqueline stok. Yes. Uh, ja, kom maar, Jacqueline. Kom maar. Ja. <laughs> Ja, ja, zo is het. Ja, hè? Ja. Ja, hey, ja lekker. Uh, ja, ik, ik hoorde een klein beetje de tekst ook een beetje aangepast is. Ja, klein uh, een, Heel een klein beetje. beetje. Heel klein beetje. Maar nog wel herkenbaar. Ja, ja, ja ik denk zeker Ik dat, dat mensen dit best wel snel uh, lekker meezingen. Uh, ja, ja dit, dit is echt een nummer dat je zegt van, ja, die moeten de meesten wel kennen. Ja, dat denk dat is, ik wel. Uh, ja. uh, zeker de mensen die naar de, de collega's op de radio luisteren. Uh, ja, dit nummer komt regelmatig toch wel een keer voorbij. Hij is natuurlijk ook al uh, een aantal keer uh, magistraal gecoverd. Dus, ja. Uh, ja. Ja, ja, het is niet het enige nummer natuurlijk. Uh, ik bedoel, <laughs> het wordt dagelijks. Uh, ja, nee, absoluut. Uh, uh, zelfs in de, in de house zien. Uh, uh, ja, daar komen nummers van bij uit de jaren 50, 60, uh, ga zo maar door. Ja. ja en, dan, uh, en dan hoor ik dat en dan zing ik dat een klein stukje mee. En dan kijken die jongeren zo van: ja. hey, hoe ken jij dat dan? <laughs> ja, heel eenvoudig. Ja, dat ik, klopt. Ik, ik ga er al een tijdje mee. Dus. <laughs> ja. Hey, um, ja, legt er, leg er al wat nieuws op de plank? Uh, er is, al wat zijn er wel nieuwe, <laughs> nieuwe ideeën, laat ik het zo ja, nou, zeggen? We, we, uh, de Jozef Rekert en, uh, en ik we gaan wel eens uh, samen verder. Dus we gaan, uh, ik, ik denk volgende week zelfs al eventjes uh, babbelen. Nou, Gerjo, die, die, die hebben al ideeën. Uh, ja, Gerjo of, heeft of, altijd of, ideeën. Of heb jij <laughs> ook ja. ideeën? Nou, het is een beetje uh, kijken wat, wat, wat gaan we doen. Want dit zijn best wel liedjes die uh, mensen van mij verwachten, mensen die mij kennen. Uh, dus dat is een beetje de vraag. Hè. Gaan we op deze weg uh, door? Of gaan we een beetje verrassen? Ja. Er, er, er, zitten wat, um, er zitten wel wat uh, ideeën al. Uh, en daar gaan we volgende week even over verder babbelen. Wordt het een beetje een rauwe pop? Of, uh? Nou, dat denk ik, dat denk ik niet. Um, nee, ik, ik, ik weet het. Ik, ik kan het je nog niet uh, vertellen. Nee. Okay. Nou, okay. We ja, houden je ja, ja, ja. op de hoogte als, als, als er weer wat aankomt. Wat, wat, wat voor muziek hou je eigenlijk zelf van? Ja, ik ben zelf eigenlijk heel erg breed. Hè. Dit, dit wat ik net vertelde. Uh, country is een beetje wat ik van de huis uit heb meegekregen. Maar uh, ook klassieke muziek van de huis uit meegekregen. En niet zozeer de Nederlandstalig. Dat ben ik pas wat later gaan uh, waarderen. Ja, weet je, in, in, in mijn puberteit moest ik weer helemaal niks van die country hebben. deed ik braaf mee uh, uh, met, met de muziek van de jaren 80 en de jaren 90. En, ja. en daarna kwam dat weer terug. Dus ik ben weer een beetje terug op het nest bij... Uh, ja, want uh, jij bent van... Uh, ik van vraag 82, niet naar je leeftijd. Met van 82. <laughs> Daarom zeg ik, we noemen gewoon een ja En dan gaan ze ja. zelf maar zitten rekenen. Ja. ja, weet je dus ik ben alle kanten wel opgegaan. Maar uh, qua zang, ja weet je... Ik, ik heb met optreden ook wel eens André Hazes gedaan. En ik zing ook graag Bon Jovi en noem maar op. Dus ja. dat gaat alle kanten op. Maar waar dan echt mijn hart ligt... Dat ligt wel bij echt de uh, Oldies in the Countries. Dus ja. uh, covers is voor mij echt geen straf. Ik vond het echt super gaaf om het zo te doen... Uh, want die vraag kreeg ik ook veel. He, waarom een cover? Nou, ik vond het helemaal super. Mij, uh, ja, nou, ik, zeg altijd, ik zeg altijd, wie is er niet mee begonnen? Ja, nou ja, ja. Ook, ook dat. Uh, ik bedoel, dat. ja, laten we gewoon een simpele voorbeeld nemen. Frans Duits. Ja. Ja, ja deze cover, lookalike, André Hazes. Ja. Nou ja, en hij, hij staat waar hij nu staat. Ja, we, hebben ook, we hebben ook een Tino Martin die vergeleken werd met uh, René Verhoeven. Ja. En, en, en, ga zo maar door, maar ze staan er wel. Nou ja, daarom weet je... en, en ik zing nog geen anderhalf jaar... Uh, uh, gewoon op, uh, uh, op serieus niveau, zeg ja, ja, maar. Dat ja. was hier allemaal een beetje lollig karaoke, en karaoke. Uh, en nu is het uh, sinds anderhalf jaar echt wel gewoon serieus. Dan denk ik, jeetje, er is behoorlijk wat op mijn pad gekomen. Ik mag in mijn handen klappen. Ja, ja, dat, uh, ja dat komt eigenlijk als ja. een donderslag bij Helder Ja, hemel, is Dan komt het op jou af en uh, ja, dan is het aan jezelf van... Uh, wat ga je ja. ermee doen? Ja. Maar uh, ja, jij bent van 82, ja. uh, dus uh, nou, dan ken je deze zeker wel. Ja, <lacht> <lacht> <lacht> ik ken het al. Ja, leuk. Night Shift van de Commodores. Entertainment bij uur tot klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij en ik zou zeggen, ja, nog eventjes een hele goede middag. jaren tachtig Shift van de Commodores eh, ja ja ook bekend ja ik vind het ja. heerlijk ja ja, ja. ja dat ze ik zeg altijd de jaren 80, ja waren toch uh, de jaren uh, dat uh, ja. dat uh, ja eigenlijk de artiesten nog een beetje uh, zoekende waren en en uh, hele verrassende dingen uitkwamen en dan ook dacht van ja dat wordt een hit en dan werd het ook een hit ja. Ja, ja goed ik heb ja. een mooie herinneringen aan die uh, aan die tijd uh, liedjes, ja ja ook wel, ook wel van de boy bands en dat soort dingen allemaal, hè? Ja. Wat ja. er met je allemaal begon. Nou, ja, mensen, ja, dat ja. was altijd al wel, die, maar... Die, die uh, eigen Toen jij geboren werd, had ik al <laughs> diensttijd en alles gehouden al gehad. Dus, <laughs> hey, um, wat, wat, uh, wat kunnen wij nog in de toekomst van jou verwachten? Nou ja, er komt zeker weten nog wel wat, uh, wat aan. Maar wat voor stijl of genre dat... Uh, dat uh, wordt een verrassing. Ja, zitten, zitten er ook uh, uh, kinderen van de basisschool uh, weten die dat je op de radio bent? Ja, ik heb zelf uh, ik heb op maandag en dinsdag een kleuterklas. Die die, zelfs die kleintjes, die weten ja. dat. Die, uh, ja, goed, soms in de klas moet ik het uh, bord wel eens aanzetten. En dan zien ze op YouTube uh, dan zien ze de juf weer. Ja. Dus dat weten ze. Uh, en op woensdag heb ik groep 5, die weten het ook. ja. Ja, ja groep 5 zijn iets verder uh, Ja, die zijn ontwikkeld. wat verder. Nee, ze weten dat allemaal, mijn collega's weten dat ja, ook allemaal. Ja, ja. ja dat is leuk. Dus, dus die zitten nou allemaal uh, vergroot te kijken ja, natuurlijk. Dat is, uh, weet ik, het is niet dat dat soort dingen allemaal deel. Maar ze zien, op YouTube zien ze me wel eens uh, filmpjes van me. En dat willen ze dan wel eens kijken. Ja. Maar ja. ik hou ze niet op de hoogte van uh, bij welk station ik uh, op bezoek nee, ben. Nee, maar ik bedoel, je hebt het fenomeen uh, Facebook. Ja, er ja. zijn dus, dus aan een aantal ouders die mij volgen op, op Facebook. Ja, ja, ja, ja. ja is toch geen uh, geheim? Nee. Nee, dat is. Uh, hey, um, ja, ik ga een lekker Spaanstalige nummers draaien. Oké. Okay. Ja, dat is ook een, een, een. Eigenlijk een. Ja. Wel een verse zangeres, zeg maar. Mm -hmm. Maar uh, ja, ze is er een tijdje uit geweest en, en ze is nu weer terug. En uh, ja, Colombiaanse uh, dame is dat. En. Ze heet Grace de Gier...